Door Alwegens met het NOS-journaal. In de vermissingszaak van de negenjarige Gino uit Kerkrade is afgelopen nacht een man aangehouden. Hij werd opgepakt in zijn woning in Geleen en wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de vermissing, meldt de politie. Gino wordt sinds woensdag vermist. Gisteren werden in een speeltuintje spullen gevonden die mogelijk van hem zijn. De zoektocht naar de jongen gaat vandaag verder. De energietoeslag van 800 euro is in vier grote steden... uitbetaald aan nog maar de helft van de mensen die daar recht op hebben... blijkt uit een rondgang van de NOS. Minima-huishouders die bekend waren bij gemeenten... kregen de energietoeslag vaak automatisch op hun rekening. Maar veel van de mensen die zelf de toeslag hebben aangevraagd... wachten nog op hun geld. De grote steden verwachten in de komende twee maanden... de meeste aanvragen te kunnen afhandelen. In Zuid-Duitsland worden nog altijd 12 mensen vermist na het dodelijke treinongeluk van gisteren. Volgens de autoriteiten is er een kans dat er nog lichamen onder de gekantelde rijtuigen liggen. Het ongeluk gebeurde gistermiddag. Een regionale trein met zo'n 140 passagiers ontspoorde. Deel van de wagons stortte van een helling. Zeker vier mensen kwamen om en 30 inzittenden raakten gewond. De regering van El Salvador is opnieuw veroordeeld voor het schenden van mensenrechten. Na het uitroepen van de noodtoestand in maart vanwege bendegeweld zijn meer dan 36.000 mensen achter de tralies gezet. Daarbij was vaak sprake van willekeur, zeggen mensenrechtenorganisaties. De noodtoestand zou een maand duren, maar werd vorige maand al voor de tweede keer verlengd.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 Met nu, Toebak Leeft. Yes, tweede gedeelte van het radioprogramma. Bij Toebak Leeft, bij ZFM. Straks al in de geschiedenis en wie de jarig zijn natuurlijk. Altijd weer leuke verhalen daaraan. We eerst even een Nederlands beetje natuurlijk. Jawel, Eyes of the Lion, Blackbird. Here we are, in the dark, pretending there's no tomorrow. You believe that I'm all You need. There are still things you don't know. About. Blackbird, Nederlandse uh, bandvrouw die het maakt en het heet de Eyes of the Lion. Zeker. Het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En natuurlijk... Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Zeker. Terug naar 1856. Meervoudige executie van Adiaan de Klerk en Cornelis de Jong... 1856 hè, was de laatste keer dat er twee mensen gewoon doodgeschoten werden. Er was een inbraak in een boerderij een uh, jaar eerder. En uh, uiteindelijk uh, was dat de familie uh, Dist. En uh, die lagen om kwart voor tien al in bed. Lekker op tijd. En de dienstmeid lag in de kamer daarnaast in de bedstee. En toen werden ze door, door vier mannen overvallen. En ze werden met knuppels werden ze geslagen. En uiteindelijk werden ze zeg maar, de sleutels afhanden gemaakt. En er werden spullen gestolen in het huis. Het maf is, de bedstee werd op slot gesloten gedaan. Met een stok konden kon ze niet uit de bedstee. Ook de dienstmeid werd op in de bedstee. En die kon door het gat in de bedstee kon ze kijken wie deze mannen waren. Dus ze kon een goede beschrijving geven van deze overvallers, deze uh, uh, in, uh, noem je dat? Ja, overvallers. En uiteindelijk werden ze later in opgebakt Insluipers. Ze hebben namelijk gewoon nog even anderhalf uur in de keuken allerlei lekkere dingen zitten nuttigen. Ze hebben wat eieren gebakken. Spek en bacon ah. hebben ze genuttigd... en uiteindelijk zijn ze op potten gegaan. Ze hebben iets voor 900 euro gestolen... En uiteindelijk zijn ze opgepakt... en hebben ze dus uiteindelijk gewoon de kogel gekregen. Ja, nou ja, terecht. Bizar, dus, toch? Dat eten, dat was gewoon de, de, de druppel. Ja, <tossimus> denk, dat waren wel Maar straf. je denkt echt van... Dan zit je in je huis in die wedstrijd. Maar als je nou gaat liggen... dan kan je toch met je voeten die deuren opentrappen of zo? Of is dat zo stevig jou geweest? Als je vier van die uh, agressieve mannen in huis zijn... dan denk je: nou, ik blijf wel even met mijn hockey. Ik ja. zet het wel even uit. Ja, nou, het is blijkbaar. Goed, ja, het, het is wel vrij heftig. Twee van die mannen... die uiteindelijk zijn vrijgesproken, want die hadden uiteindelijk... toch spijt uh, getoond. En uh, dan de, de kregen ze gratie. Goed, wat gebeurde er nog meer? Ja, in uh, 1629 het VOC-schip de Batavia... slaat lek op een rif van de wallaby Groep voor de Australische westkust. Okay. Dus, uh, maar gelukkig is hij weer opgebouwd. Hij ligt nu in de Lelystad, toch? Ja, hij is opnieuw, hij is opnieuw opgebouwd. Ja, klopt, ja. ja. Het is wel echt een maf. We liepen daar vast en uiteindelijk is een groep mannen... met een sloep hulp gaan halen. Nou ja, goed, die zijn naar de kant op gegaan. En toen is er een muiterij ontstaan op het schip, op het schip zelf. Er dus zijn er 120 mensen dood gegaan... van de, van de 300 die aanwezig waren. En uiteindelijk is er ruzie gekomen over zilver en goud. En uiteindelijk zijn er mensen van het dek afgegaan. Er is ruzie gemaakt over vrouwen. Nou goed, uiteindelijk uh, is er een grote straf uitgedeeld. Nou ja, goed, dus, ik had ook weer te maken... Met maar ja, ik denk mensen. ook wel van Muiterij... dat er een zootje eraf gaat. Ik denk van ja, een heleboel mensen werden geronseld. Hè. Dus dan hadden ze wat gesopen en uh, zet hier maar een kruisje. Ja. En de volgende dag was het schip al buiten gaat. En dan zaten ze in die boot vast, weet je wel. Dus... Ja. Ik denk dat uh, dat soort dingen ook vaak gebeuren, hoor. Nou, ja, en er waren ook mannen aan boord die hadden eerder op een ander schip gevaren. En die hadden toen al ruzie. En die zaten er nu weer op met z'n uh, ja, op één je, schip. En ja, die ja en je zit echt op elkaar uh, ja. slippen. hè? Dus die hadden elkaar wel een beetje uitgespeeld... in de hoop wat goud en zilver mee te kunnen krijgen. <laughs> Goed, 1989 studentenprotest uh, um, wordt uh, heftig te neergeslagen in China natuurlijk. En dat komt allemaal omdat er namelijk uh, die, uh, uh, Deng Peng... Die wordt daar de leider in China en wordt positief ontvangen. Alleen de mensen worden daar toch wel een beetje klein gehouden. En ze willen eigenlijk meer recht om openlijk kritiek te geven op de regering. En ze willen recht op eigen beweging om te veranderen van eigen baan, van werk... En dat ze ook naar het buiten mogen reizen. Niet alleen in China blijven, maar ook naar buiten mogen reizen. En uiteindelijk willen ze ook de vrijheid om ook eh, op een andere partij te kunnen stemmen. Nou. What's new, hè? Ja. Het uh, is nu uh, nog net zo erg, toch? En uiteindelijk gaan dus studenten de, de straat op, zelfs ook mensen van de marine... die gaan in uniform demonstreren. Het wordt dus op 4 juni bloedig neergeslagen en wordt geschoten. En de dag daarna komt dus de tankman. Hè? Het bekend ja. dat de man dus op straat gaat lopen met boodschappentas... gaat hij dan voor de tank staan en die tank gaat om hem heen. Hij gaat weer voor die tank staan, die tank gaat weer om hem heen. En uiteindelijk stapt hij op een brommertje en is hij weg... En daar is natuurlijk ook een heel verhaal over de, de journalist die deze foto's heeft gemaakt. Die heeft heel veel moeite moeten doen om deze foto's het land uit te smokkelen. Te laten oh ja. zien dat eigenlijk China ook wel een beetje knullig is met uh, tankgebruik. Op het plein der Nederlandse vrede. Of ja. de hemelse, de hemelse, Hemel, hemelse vrede, vrede, sorry. Het. In 1982 uh, wordt, uh, wordt in Argentinië... Kijk, ik moet hem even opzoeken. want Ik, ik, ik heb het al gedeeld. Ik, er wordt in ieder geval uh, een bestand gesloten tussen uh, Argentinië en Groot-Brittannië. En uh, het was echt een enorm gedoe, die hele oorlog. En, maar er was ook een, een dichter in dat land, van uh, Argentinië zelf, Gorges Luis Borges. En die zei: van ja, het is eigenlijk een oorlog tussen twee kaalkoppen om een kam. Ja. <laughs> ja, ik vond het wel heel ja. erg grappig. Okay. Die, dat moest ik nog even zeggen. Dus, want het was dus de volgende keer. Het gaat weer nergens over. Ja. Ik wil gewoon die kam. Je hebt hem helemaal niet nodig. Toch wil ik hem. Nou, ja. Het is echt gewoon vrij klein. En het is nog steeds uh, toch wel uh, van Br Br Brittannië, als ik het zo begrijp. Maar het ging ook gewoon om die enorme rijke viswaterromeen: driehonderd. 300... Mijl, uh, helemaal eromheen. Oké. Okay. Het gaat een enorm visrijk gebied te zijn. Dus, uh. Ja, fuck, visquotes ja. maar zo. Ik moet wel, denken dat. Ik werk ook met mensen met de, de verstandelijke beperking. En dan werk ik in een bakkerij. En daar heb je altijd te maken met, uh, met uh, ho hoofdnetje, beetje haarnetje. Ja, ja. En okay, dan een, een cliënt die heeft gewoon geen haar. Die heeft die skaal. Die doet toch een haarnetje op. En een ander gaat altijd zeggen, hij moet wel een haarnetje op. Maar hij heeft geen haar. Hij moet een haarnetje op. We hebben allemaal een haarnetje op. Oké, okay, dan zetten we gewoon een haarnetje op. Zijn we er ook vanaf. Ik ja. heb je gewoon geen kam nodig. Dat is een beetje de verstrekking van het vraag. Goed, straks dus. De, de verjaardag. Wie zijn er jarig? Eerst zeg maar, gaan we even kijken naar de VHS Collection. En die is groot. Zeker. Survive. Leaving my regrets. Now I'm a free-fallen angel. Made the holding back was my only crime. Spinning like a record. I am turning. VAS Collection. En daar gaan ze. De brommen nog. Ja, leuk hè. Met z'n allen gewoon ze Met de brommen gewoon langs. En dit was Survive. Het is de zaterdagmorgen weer kijken naar de verjaardag. Jazeker! Ja, ik heb, ik heb wat bij me. Klopt, ik heb wat bij. Ja, ik heb echt wat bij me. Mijn tas nog. Ik heb geen taart bij me. Want ik was te laat eigenlijk met taart bestellen op mijn werk. Maar ik heb wel... Uh, ik heb nog een wat gevulde koeken gestropen. Dus ik zal even uh, zo trakteren. Want ja, de, meest, de minst belangrijke man is ook jarig vandaag... En dat ben ik zelf. Goed, vandaag wordt hij 86. Je kent hem zeker van dit. Dus zit jou, jouw periode dit ook, hè? Zo oud ben ik al. 1960. Nou, dat heb je wel meegemaakt. 1960? Top, 1960 dit. Toen was ik er nog niet. Oh nee, klopt. Ik ben, ik ben even voorbarig. Maar goed, ik heb het over Gunsmoke. Maar hij zat ook in deze serie. Dus was vast later wel herhaald, denk ik. Bonanza. Bonanza. Bonanza. Bonanza. Ja. Ik heb het over Bruce Byrne. En hij wordt 86. Als je kijkt naar die lijst... dat is echt belachelijk gewoon. 120 producties heeft hij ingespeeld. En zijn laatste productie... waar hij gespeeld heeft... Uh, was in uh, 21 Years... van Quentin Tarantino. Dat was uh, 2019. Drie jaar geleden. Dat was hij al 83... speelde hij gewoon. Nou goed, deze Bruce Byrne. En het grappige is... hij heeft ooit... Uh, in, de, in de film... The Cowboys een rol gespeeld. Daar moest hij John Wayne doodschieten. En daar heeft hij doodsbedreigingen voor gekregen. <laughs> Het was een, een bad guy. Zeg maar. John Wayne was altijd een good guy. Dan dus. kreeg hij doodsbedreigingen. Niet via WhatsApp, denk ik. Nee, dat was gelukkig. Brieven. Ja, brieven. <laughs> Precies. In 1940 wordt uh, Cliff Bennett geboren. En Cliff Bennett is bekend geworden... van Cliff Bennett en de Rebel Rousers. En ze zijn behoorlijk bekend geworden dat ze toen het nummer Got to Get You Into My Life hebben oh. gezongen van de Beatles. Oké. Okay. En dat is dus eigenlijk uh, halfwege de jaren tachtig uh, richt hij een nieuwe versie van de groep op. Maar dat to Get You Into My Life was ook van Earthwind 5. Ja, wou ik zeggen. En ja. de Beatles. Maar en de Beatles de... hebben het nummer geschreven. Dat ja. vind ik ja. ook wel bijzonder. Ja, weinig. Ja. Goed, uh, ver verder zou je vandaag jaren zijn geweest, maar al overleden in 2006. Freddy Vender. Hij heet eigenlijk gewoon uh, Baltimore. Rato. Hirato. Sorry. Uh, maar hij, hij heeft zich genoemd naar de beste gitaar die deed. Ja, Vendor gitaar. Dat grappig. Ja. En dit was een van zijn hits. Hij had uh, Before the Next Tears Dropped Will Fall... en Wasted Days and Wasted Nights. Ik ken die nummers ken ik ook wel, want dat is een dames zong altijd. Dus oh. Het is allemaal uh, gecoverd daarna dan. Daar heb je best kans van. In 1975 is uh, Angelina Jolie geboren. Ze is 47. Nou ja, zij is natuurlijk de mooiste man... Uh, van de wereld had ze heeft, zei... Brad uh... Pitt. Ja. Ja, als, ja als je ze is haar... Haar toch wel een beetje vechtschijnig geworden. Oh, ja. uh, ik bedoel, uh, die Johnny Depp heeft een uh, ruig leven, Maar Annie Jolie heeft ook wel een scherp randje, hoor. Poeh, die heeft ook ja. wel een aparte jeugd gehad, geloof ik. Goed, hmm. uh, vandaag uh, wordt ze jarig. Of is ze jarig? Ze wordt ja. 78. Michelle Phillips van de mamas en papas. Ze trouwde met John Phillips in, in de jaren 60. Die zat ook natuurlijk in de mamas en papas kregen ruzie omdat ze zo ook zat te... Rom, rommelen met, uh, met een ander lid van de mamma's en de pappers. Toen werd ze eruit gegooid. Later werd ze weer bijgevoegd. En, maar dat voegde het niet helemaal. Dus uiteindelijk zijn de mamma's en de pappers natuurlijk uh, uh, niet meer onder ons. Maar dit nummer wat je nu net liet horen, ja? uh, kijk hoor, California Dreaming, dat uh, heeft zij geschreven. Dus daar is ze waarschijnlijk wel uh, behoorlijk op uh, binnengelopen. Mm, dat hopelijk. Zo. Als ze de rechter maar niet verkocht hebben. Ja. Vandaag hoort. is uh, Alexei Navalnyjaren, yes. Russisch advocaat en politiek activist uh, weten we weten allemaal wat er gebeurd is. Hè? Hij is, uh, ja, is toen een beetje... uh, besmet geweest met het Novichok. En uh, toen is hij in Duitsland uh, behandeld ervoor. En ja. nou, dan ging hij toch terug. En toen is hij gearresteerd. Kreeg hij eerst 2,5 twee, jaar. En nu is hij nog 9 jaar bij. Hij zit gewoon in een strafkamp. Gewoon ja. omdat... En hij heeft zelfs ook, in de documentaire pas geleden geweest. Daar nou, heeft hij, zeg maar, zijn vergiftigers heeft hij opgebeld. Daar hij heeft hij kunnen achterhalen waar ze wonen. En die heeft hij ook gesproken. En hij deed zich voor als iemand die de inlichtingendiensten wat informatie wilde hebben. van. wat is er nou precies fout gegaan met die vergiftiging? Kan je precies vertellen wat? En toen heeft gewoon zo'n man. Heeft gewoon verteld tegen Navaldi, wat hij nou precies gedaan had... en wat er fout was gedaan. En dat hij eigenlijk gewoon dood had moeten gaan. Maar omdat hij op tijd in het ziekenhuis terecht kwam... heeft hij het overleefd, Navaldi. En hij heeft dat gewoon zo aanzien te horen. En dat is op de televisie gekomen. Heb je het opgenomen ook allemaal? Ja, dat heb je opgenomen. Het is pas geleden was er een documentaire over... Eh, nou, wat hij allemaal heeft meegemaakt. Deze Navaldi, hij is gewoon heel scherp op wat er allemaal zich afspeelt in Rusland. Over de corruptie. Over Vladimir Poetin. En over de geldstroming en zo. En af en toe eh, ja, wordt hij tegengewerkt. Nou ja, nu zit hij gewoon vast. Maar hij is dus wel uitgeroepen tot persoon van het jaar, hè? Dat snap ik. Door de Russische zakenkrant Vendermosti... Nav... zo heet hij. <laughs> en zo heet hij. Zeker. Vandaag Dennis Weaver zou jarig zijn. Hij is al overleden in 2006. En Dennis Weaver kee onder ook van... Ah. Dit ook weer. Die zat namelijk ook in Gunsmoke. <laughs> dus uiteindelijk... En waar hij echt uh, populair mee werd... Uh, is met dit natuurlijk. Al die, al die tunes gelijk veel op elkaar, hè? Je moet echt goed luisteren Ik je denkt, wat is die dan? Dit was McCloud. McCloud, zo'n uh, chef, zo'n uh, politiechef op een paard in New York was het volgens mij. Die galopeerde daar dan door, de, de, door de New York. heen, kreeg altijd ruzie met zijn chef, dus ook altijd. En deze Dennis Weaver heeft in de Tweede Wereldoorlog piloot geweest. Hij is echt heel fanatiek geweest met sporten. Hij zou uiteindelijk nog in 1948 voor de zomerspelen meedoen. Dat ging uiteindelijk niet door. Maar goed, uh, deze Dennis Weaver was dus eigenlijk McCloud. Weet je dat ook wel leuk is? Jij bent gelijkjarig met... Lilybeth mountbatten Windsor, de dochter van Harry van Sussex en Meghan Markle. Oké. Okay. Dus uh, die wordt vandaag één. Oh. Schattig toch? Ja. ja. ja zeker schattig. Oh. En ken je, de, ken je dit toch? Goody, goody, goody. Ken je dit Make believe it. Zij is vandaag ook jarig. is hard alone. Lika Costa. Ze zijn verschillende hitjes gemaakt toen ze zo klein was. Dit is een van haar grotere hits. Oh my god, Nika Costa, De dochter van Don Costa, Die maakt ook heel veel platen en ook wel heel veel muziek. En Frank Sinatra kwam ook ons vriend heel vaak over de, over de vloer. Dus nou, ze heeft uh, alleen muziek gemaakt. Later heeft ze nog... Dit soort muziek gemaakt. Dus ze is eigenlijk buiten de VS. Bekende dat in de VS waar ze vandaan komt. Ja, ja, goed. Ik herken die stemme een beetje. Misschien kunnen we wel een jolandekeuze hieruit halen. Ja, misschien. Zeker. Ja. Goed, dat is over de verjaardag. Ja. Kun bij het erbij Oké, okay, dan straks uh, de standwoordse en de jolandekeuze natuurlijk. Je hebt maar even kut wil. 1, 2, 3, 4, 1, 2, got me going. One, two, three, four, one, Daar zit hij in. Juist een beetje hetzelfde. Ik vind dit leuk hoor. Ik vind het toch altijd weer uh, ja, bijzonder. Mensen gaan proberen soms iets wat nieuws uit, weet je. Die kan ook gewoon zo vals zingen. En daar gewoon muziek omheen draperen. Dat, dat, het werkt bij mij gewoon. Ik vind dit echt heel grappig, muziek. Het heet namelijk... Um, uh, ja, Moet ik even zeggen wat het is Het te Er uh, Kurt Phil, like exploding stones. Zeker, man. Maak je niet te druk. Ja. Yeah. Jij ja, je het over explosie, explosiestonen. Ja, exploding stone? ja dat sluit goed hè? Ja, zeker. Ik ja. heb wel van bericht, want dat hadden we nog niet gezegd net, maar ja, van niet gezien. Ik wel. Dat was we een spoorwegongeval dus op 4 juni 1989 om 1 uur 15 lokale tijd. Dat is een grootste treinongeluk geweest in de geschiedenis van Rusland en de Sovjet-Unie. Want het was er nou, er was dus een lek ontstaan in een LPG uh, leiding. En omdat uh, er geen scheur in te zitten van 1,7 meter die doorsneden... No. er ontsnapte gas. Nou, de mensen die dus dat ontdekten, dat de uh, dadelijk van de druk was... in plaats van dat ze gingen zoeken naar lekker, gingen ze gewoon de druk tot normale hoogte weer opvoeren. Yeah. Dus het bleef maar ontsnappen. En al die gas bleef een beetje boven het land hangen... voordat het dan uh, weer verder ging. Maar ja... Het toeval wil dat er gewoon twee treinen mekaar grasseerden. Oh ja, er stond echt een hele krachtige thermobarische explosie van gas. Yeah. En er laaide echt een gigantische brand op. Nou ja, en, uh, volgens de officiële gegevens waren, werden drie, 573 mensen gedood. Maar uh, er wordt ook wel gesproken over 645 mensen. En er raakten wel 623 mensen gehandicapt door ernstige brandwonden, fysieke verwondingen. En uh, ja... Die, die treinen die waren gevuld met mensen die of op vakantie gingen naar de Zwarte Zee... of die net van terugkeerden. Dus uh, nou, het was echt uh, afgrijzelijk iets gewoon. Tjee. Ja, dat was dus de Trans-Siberische spoorlijn. Echt dat je denkt, wat toeval. Ja. Bepaalde dingen gewoon toeval. Ja, maar ja, die net... treinen hè, die gaan naast elkaar... en dan krijg je die wrijving een beetje van die lucht. papa. Ja, daar hoef je toch geen vonken bij te komen, zou je denken? Nou ja, ja. Maar je ziet bij treinen toch ook altijd op die bovenleiding ook vonken. Ja, je ziet wel vooral als ze bij ophaalbruggen komen. Dan gaan ze ook van de leiding af. En aan de overkant gaan ze weer op de leiding. Ja, en dan zie je altijd vonken, ja. Dan is altijd vonken. Maar ja, dit sluit ook aan bij de huidige berichten ook. Van dat mensen schijnen dus gewoon... Ik heb op het journaal gezien dat mensen dus brandstof uit Duitsland halen... dat het daar veel goedkoper is. Maar ja. dat mensen gewoon in hun achterbak... <laughs> hebben ze gewoon plastic zakken dichtgezet... en er liggen er gewoon twintig van die zakken op elkaar... Huh? En, uh, achter, Zakken hè? Ja, in de achterbak van de auto. What the fuck? En, uh, ja, dat is gewoon levensgevaarlijk, weet je. Nee, dan word je aangehouden. Dus... Er is niks aan de nee. hand, er is geen bom. Okay. Nee hoor, nee, maar ja, er zal toch ongetwijfeld wel damp zijn en zo. En er hoeft maar één vonkje bij te komen en het is gebeurd. Ik bedoel, een auto stinkt. Ja, je koopt altijd een auto die stinkt. In het begin denk je zelf van, hij ruikt lekker. Ja, na een denk ik, oh, dat zijn die verfrissingsdoekjes die ze over het dashboard hebben gehaald. En dan kom je de volgende keer in een betaling en dan kom je in de auto en denk je van, ik ruik toch weer een hond. Kut, heb ik weer een auto gekocht met hond? Moet je je voorstellen dat je dan benzine ja. achterin uh, hebt staan? Ja, maar door die hond gaat die benzine niet uh, ontvlammen hoor. Nee, dat is waar, maar ik Maar bedoel, geen, auto's uh, kunnen stinken en dan als je ook nog een lading benzine erin hoor. Ja, maar het is gewoon levensgevaarlijk. Zie dus je hier, is hier dus hoeveel mensen dood zijn gegaan? Dus, uh, het is wel een bijzondere. Het is sowieso een bijzonder iets, dat is zeker waar. Goed, straks uh, Zand voor zijn berichten. Eerst maar even een nieuwe plaat. Nee, niet de plaat, die doen we straks. Ik heb eerst nog even een nieuwe plaat, namelijk uh, van Arcade Fire. Het is weer een juweeltje gewoon. Unconditional. One and two. Look out kid, trust your heart. You don't have to play the part. They're all for you. Just be true. There are things that you could do. That no one else on earth could ever do. But I can't teach you. I can't teach it to you. Look out kid, trust your mind. But you can't trust it every time You know it plays tricks on you And you don't give a damn if you're happy or you're sad But if you've lost it, don't feel bad Cause it's alright to be sad Perfect. no one's perfect, let me say it again, no one's perfect, right, a lifetime, a skin knee, and heartbreak, comes so easy, but a life without pain, would be boring, t t t t t t Het doet ook een beetje denken aan dit Nou, het ja, ook niet helemaal. Dat valt ook voor je mee. nieuwe single van... Uh... Ja, Oké, okay, fijn natuurlijk. Unconditional One and Two. Waarvoor wow, je geld is bijna echt zes minuten gewoon muziek op uw radio van de band. En uh, goed, de, ja precies. Uh, het is alweer half geweest en om half... Zeggen we altijd... mm, het nieuws gaat beginnen. Toewak leeft. Nieuws uit Zandvoort. Zeker, we kijken naar het nieuws uit Zandvoort. En de, de Zuidboulevard... <laughs> ja, de boulevard. Paulusloop, is, uh, is heringericht. Uh, het is mooier geworden. En uh, waar is al een beetje bang voor haar. Jawel, de fietsers blijven in twee richtingen gewoon daar rijden. En ze rijden op het voetpad. Er is veel over gesproken. Veel naar gekeken. Hoe kunnen we het nou veranderen? Kunnen we het veiliger maken? Het is, gewoon, het is waarschijnlijk niet logisch naar gekeken. Je kan wel iets willen. Maar is het in de praktijk haalbaar? Blijkbaar niet... Ze fietsen gewoon weer aan twee kanten. Dit is nog steeds onveilig. En het schijnt ook op de boulevard... Uh, de Fuego. verfoutje. Uh, fietsen ze ook aan beide kanten. En ja, het blijft het hetzelfde. Dus misschien op een, met een andere blik naar kijken. Niet van wat we moeten... maar wat eigenlijk... Wat er zou moeten. Of nee, ik moet zeggen, ze willen iets om het veilig te maken, maar is dat haalbaar? Weet je wel. Ja. Ja. Wat willen de fietsers daar? Misschien moet je daar naar kijken. Maar die nou ja, misschien gaan. moeten ze het gedeelte waar je uh, niet mag fietsen, dus dat loopgedeelte, uh, kleine spijkertjes gewoon in dat ding hebben. Dan gaan, dan gaan ze steeds lekker. Nou, dat zal ze leren. Nee, maar je moet ook kijken wat er nodig is. Er is dus wel nodig om daar een fietspad te hebben, dus blijkbaar. Je ja, maar, de, maar je hebt dan twee banen: ja? Eén is om te lopen, de andere is om te fietsen nog op het loopgedeelte dat je om de 10 meter... gewoon wat spijkers eruit hebt slaan. Ja, ik bedoel Nee, dat... Nee. Jij wilt Zij mensen ja, meteen ja, weer ja, afstraten. Ja, dan gaan mensen... Ook misschien over de kop, en dan krijg je allerlei ongelukken. Er is gewoon zo: zo wordt heel hard gepietst zo. Want je hebt mensen met zo'n hulpmotortje. Ik weet niet precies wat dat is. Maar goed, en die rijden ook heel hard. Want die hebben het heel druk. Die moet heel snel erg zijn. Die hebben helemaal geen tijd. Dus daar is gewoon een markt voor. Er komen steeds meer elektrische fietsen. Dus dan kan jij wel denken: ik wil een trottoir. Maar er is geen vraag naar. Er is vraag naar een fietspad, een snel fietspad. Want mensen hebben geen tijd. Dus voldoen daaraan in plaats van een wandelpad. Mensen gaan helemaal niet meer wandelen. Daar hebben ze helemaal geen tijd meer voor. Dus ik moet zeggen, in Portugal had je ook uh, wandelfietspaten. Ja. Maar uh, de, de wandelde en fietste eigenlijk helemaal niemand. Nee, dus het, het is waar wandelen. Je kunt ja. dat, dat doe je thuis op een band of zo. Maar wandelen is echt zo geweest. Dus ik bedoel, ik denk bij mezelf... Um, misschien moet je alles gewoon op, op één... Auto's, fietsers, brommers, alles op één weg gewoon. Maar ja, op zich... In het begin het, heb je dan uh, vaker een ongelukje. Maar daar ja, leer je wel van. Ja, dat is waar. Ja. Maar goed. Komende zomer, vanaf 27 juni tot en met 25 september... is de Haltestraat dagelijks, uh, ge, dagelijks hè, gewoon, gesloten uh, vanaf 5 uur voor gemotoriseerd verkeer. Oh. En de afgelopen twee jaar heeft de gemeente Zandvoort geëxperimenteerd oh, hiermee. Ja. En dat was om de horeca tijdens de coronacrisis meer ter, uh, terrasruimte te geven. Maar het bleek dus dat de afsluiting bijdraagt bijdrage aan het verhogen van de aantrekkelijkheid van het geheel... En uh, na overleg met bewoners en ondernemers is, is besloten dat de Haltestraat in het zomerseizoen... dus opnieuw afgesloten wordt, s'avonds, vanaf 5 uur. Nou, ik vind het wel een mooie. Ja, het, is, het is zeker een mooi gebaar, zeker. Ja, maar en... het, wat, wat je dus wel krijgt, de Haltestraat wordt dus uh, uh, gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Maar hij is wel met de fiets bereikbaar, staat hier. Gelukkig. Dus dat is wel leuk. En ja. om de verkeerscirculatie structureel te verbeteren, wordt de rijrichting van de Koningsstraat en de kleine krocht omgedraaid. Oh, ja. dat is dus wel dat zo vind ik nou wel weer spannend. Ja. Want uh, dan is dat zo van is dat dan om vijf uur steeds? Yes. <laughs> Ook worden een aantal afvullende Wat? maatregelen genomen. Mag ik om... deze kant niet op fietsen? Moet ik de andere kant op fietsen? Moet <laughs> ik dan er omheen of zo? Joh, gast, ga je iemand anders lastig vallen? Ga boodschappen doen, Doei. Ja. <laughs> Maar ja, er worden nog een aantal afvullende maatregelen genomen... om de verkeersveiligheid in de haltestraten ja, en om straten te verbeteren. Komt daar nou weer aan? Nee, hallo, hallo, fietsers. Andere kant op. Andere kant. Goed, dat is toch steeds ja, Een klein ja. is een stukje van het gemeentehuis... tot aan het uh, Gasthuisplein, Dus uh, voor de ingang van het gemeentehuis. Maar dat is dan uh, tot vijf uur de ene kant op. En na vijf uur... Jezus. Je vraagt <laughs> nee, wat. Je vraagt Dat je is, is toch niet zo. Nee. Je gaat nog wel vragen van fietsers. Fietsers is toch <lacht> gewoon een fiets. in die peddelen. gewoon nee, ergens heen. Gewoon. Aanleg van glasvezelnetwerk is gestart. Het wordt in drie fases gedaan. Ja, in drie fasen. Je hebt namelijk Noord, Midden en Zuid. En als het goed is als inwoner heb je een brief ontvangen. En dat gaat Glaspoort gaat het allemaal doen. En de bewoners kunnen dan toestemming geven. En dan wordt die gratis aangesloten. Juist, op glasvezel. Maar heb je vragen moet je even kijken op glaspoort.nl. We moeten door, het moet allemaal sneller. Dat zei ik net al met die fietsers. En dat moet gewoon sneller allemaal. Goed, verder negen nieuwkomers bij de reddingsbrigade. De standvoort bestaat dus ook uit een heel goed team. Die mensen, dat je veilig kan zwemmen. Lifeguards. En uh, er waren uh, negen uh, kandidaten voor examen. En deze negen zijn geslaagd voor een uh, examen. En zijn dus nu. Je hebt nu zeg maar uh, zeven lifeguards en twee junior lifeguards. En die moeten dan echt wel even verschillende oefeningen doen. Dus uh, een huilend kind. Hoe ga je met een huilend kind om? Nou, rustig. Hou je gemak. En uh, iemand in het water. En uh, waarschijnlijk uh, een paniek. Uh, iemand die in paniek is, moet je dan tot rust manen. En dan uh, ben je geslaagd voor de oefening. Nou, zeg je, hoor normaal. Goed, wat doe je? Ja, het, het occulte in de kunst. Zaterdag... Nee, sorry, zondag 12 juni van 2 tot 4 uur in de Blauwe Trem... geeft kunsthistorica Ariane Deli Dianets... een uh, voordracht over de beschavingen zoals de Maya's, de Egyptenaar... de Inuit en de Kelten. En uh, je kan niet horen hoe diverse culturen dachten over magie en genezing... en hoe deze hun kunst uh, weerspiegelde. En het is een tientje... Uh, inclusief koffie, thee, koekje, et cetera. Via de website van het Pluspunt. En voor een tientje heb je koffie, gebak en uh, cake. Maar en, uh... geen gebak hoor, maar die lees ik. Wel okay. interessant. 12 juni, dus dat is volgende week. Okay. En er is ook nog uh, de 19e, is er een kerkpleinconcert. Met Julia en Andries. Dus niet uh, uh, ja, Andra en Andries. Nee, nee, nee. nee. <laughs> ja, het even... is op 19 juni van, uh, van, van uh, 3 tot 5. En, uh, ja, en, en we krijgen natuurlijk dan komende vrijdag het... Uh, uh, wat was dat dan? Nou? Nieuwjaars... Uh, oh, nieuwjaars. Inkomens. Maar ja, dat had nieuwjaar. je al verteld. Ja, precies. Nog ja, even, dat even dat. van niet vergeten. Nee, niet vergeten. Zeker. Nou goed, over de gaan natuurlijk. Ik vraag me wel af. Het is natuurlijk allemaal vrijwillig. Hè. Echt wel respect voor die gasten. Gewoon die zo gedreven zijn. Moeten ze een eigen ticket voor het parkeer nog steeds betalen? Of wordt het, nog, wordt het voor hen gedeclareerd dat ze het terugkrijgen? Dat vond ik echt... Dat was echt nieuws. <lacht> Vorig jaar, hè. Dat was echt zo bizar. Gewoon dat die mensen gewoon een eigen... Een parkeerbonnetje moest betalen. Ja, ja, is ja toch bizar gewoon. Ja, er is toch ook nog in de krant op uh, pagina 13... staat een enquête over de impact van Dutch Cramp Grand ja, Prix... Ik heb het over gelezen. de buurtbinding ja, ja, ja. binnen Zandvoort. Ja. Dus er is dus een dame die gaat dat doen. Er staat zo'n uh, QR-code bij. Ik zou zeggen, uh, vul hem in. Uh, hoe meer mensen hem invullen, hoe beter uh, beeld ze krijgen... van hoe de buurtb buurtbinding is geworden binnen Zandvoort... dankzij... Of uh, ondanks de ja. Gra Dutch Grand Prix. Er zit de opleiding, Lineke Vermeulen een opleiding... sociale ge geografie en explanologie -plon mm -hmm. uh, aan de Utrecht Universiteit. Het duurt ongeveer vijf minuten om in te vullen en dat uh, het is belangeloos. Het hangt niet vast aan allerlei organisaties, het is heel onafhankelijk. Ze dat vind ik, ik wel kijken. leuk, moeten studenten helpen? Ja, dat vind, vind, dat vind ik. ik leuk. Dat is, volgens mij kunnen. Ga je hem ook uh, invullen? Wat hè? Ga je hem ook invullen? Ja, ik woon niet, niet natuurlijk in Zandvoort. Ja, maar jij kan wel. Je, wel je, je weet meer van Zandvoort volgens mij dan van Alkmaar. Dat klopt. Daar word ik regelmatig op gewezen door andere mensen. Ja. Lees dus ook eens iets over Alkmaar. Nou ja, dat weet ik niet. Hey. Oké, okay, straks nog de We hebben het nog niet uitgezocht. Moeten we het nog even doen? Ja. Dat gaan even... we niet doen. De band met de violen zijn terug. De feeling. High on you. I Wanna Be High Like You van uh, de nieuwe single van The Feelings, uh, Lost Hope and Love. Ja, zo heet de nieuwe CD namelijk. The Feeling. ja. The Sway was een hele bekende plaat in de jaren 90, Maar ze zijn helemaal terug naar weg geweest. En dat is goed om te weten. Scott, beat me up. Ik weet niet wat het is. Goed, nou, ik heb nog een stukje geschiedenis liggen. Ja, soms we zoeken we even te veel uit... en dan kan ik het gewoon niet laten liggen... om dat uiteindelijk toch even over te hebben. In 1783 gebroeders Montgolivier... moet ik uitspreken geven... De eerste demonstratie met een hete luchtballon. En uh, het grappige is, ze zijn ooit geïnspireerd geraakt. Ze zaten bij het open haard. En ze hadden op een of andere overhemd hadden ze dichtgeknoopt. En door de warme lucht van de open haard ging dat, dat, dat overhemd ging omhoog. Dachten ze, hey dat is bijzonder. En toen hebben ze dus samen met de, uh, hun vader, die was, uh, die was papierhandelaar, ook rijk hebben ze een linnen grote zak gemaakt van 900 vierkante meter... beplakt met papier van die vader. En daar hebben ze dus warm lucht in uh, ge, gestookt. En uiteindelijk is deze zak 2000 meter omhoog gegaan. Dus twee kilometer. En uiteindelijk 2 kilometer heeft hij afgelegd. Het duurde iets van 10 minuten dat hij in lucht zweeft. En toen hadden ze ooit van... jee, yeah, dit is bizar. Toen als, als eerste... Je kent het verhaal allemaal. De haan, de eend en de schaap zijn aan boord gehesen. Die, zijn dus, uh, die hebben eerst een luchtvaart gemaakt. En de schapen stond naar de neerkomst gewoon weer te grazen. De eend en de haan waren wat in de war. En daarna zijn er allerlei vluchten gemaakt met gevangenen. Ja, maar een eend kan afvliegen, dus dit is voor hem toch uh, gesneden ja, koek? Ja, je zou denken. Ja. Uiteindelijk zijn er allerlei gevangenen, die konden zich aanmelden. En als ze dan die vlucht overleefden, wat gewoon heel vaak ook gebeurde... en ze maar afwachten waar je neerkomt natuurlijk. dan waren ze vrij. Oh, en op die manier is dat een beetje. Zij ze steeds meer onderzoek gaan doen. Uiteindelijk uh, zijn ze zelf de lucht in gegaan door deze Broeders, Ja, Wat, wat leuk. Wat leuk. Krap, de dat was De nou Nee, dat was weer honderd jaar later. Dat ook het instituut Pasteur werd in Parijs opgericht, opgericht aan, aan leiding van. Uh, de Pasteur-mensen uh, die uh, allerlei dingen ontdekten. Oké, okay, nee. Louis Pasteur. Oh, dus we hebben wel... ook een Pasteurstraat. Ja, ik wil zeggen, Louis Pasteur klinkt wel bekend... maar het komt meer om er een straat van is, denk ik. Oh, is dat het? Ja, ja, ja, ja dat ja. is het meer, denk ik. Nou, ik <laughs> heb ja. nog wel opmerkelijk nieuws... maar misschien na het volgende muziekje? Na het volgende muziekje? Oh, je wil even die landenkeuze doen? Ja, Laten we dat maar even doen, anders ja. blijft het ook staan. En ik moet het dus even uitleggen... Dus ja? uh, dat uh, de heer Cliff uh, Bennett en de Rebel Rousers... die hadden dus dat nummer uitgebracht... Got to get you into my life... En dat nummer uh, is geschreven door de Beatles. Ja. Maar naderhand is EWF, Earth, e <laughs> Earth, Wind, and Fire, is daarmee doorgebroken. Ja. En uh, dat is ook wel een heel succesvolle band geworden. Met dit nummer, Got to Get You into My Life. Ja, dit was natuurlijk het origineel. Dit is ook van de Beatles. I was alone and I took a ride. Maar ja, die is een beetje oud-polig. Wij willen gewoon, ja. gewoon even de nieuwe versie horen van Earth, Wind, and Fire. Dus een... Met de blazen. Dat is leuker. Zeker weten. in my life in my life that gets in my life in my life got gets in my life in my life got gets in my life in my life got gets in in my life in my life of my life. Heart Fire. En dat was natuurlijk een cover van de Beatles. En de hornsection. Oh, die maken het echt zo aantrekkelijk. altijd weer. is een heel oud plaatje. Dit. Maar goed, dat was je landkeuze Deze week. Ja, zeker. Zeker. En wat voor één. Nou, en we kijken nog even in de krant. En je hoort al gisteren al op het nieuws natuurlijk. Ja, het is bizar. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken is onrustig ontstaan. Over het plaatsen van 60 belhokjes. er zijn er houten cabines waarin ambtenaren zich kunnen terugtrekken. Terugtrekken, ja, terugtrekken. Uh, om, uh, met het, om te telefoneren, om even rustig te kunnen werken. Houten hokjes, hè? Houten hokjes. Ja, Daar druk ik op houten. Met houten hokjes. En de kosten van deze 60 houten hokjes... 7,6 miljoen euro. Dus omgerekend 127.000 euro per hokje. Je begrijpt het gewoon niet. Hoe kan dit? Ik heb geen idee. Zo het, het krukje wat erin staat... want ik heb natuurlijk wel verstand van krukjes en van stoelen... is wel een heel duur krukje, moet ik zeggen? Dat, maar daar kom je nog niet op. 127.000. Ze hebben het uitgelegd. Het heeft te maken dat de kosten van die dingen ook moeten worden verlicht. Ventilatie... Onderhoud moet schoongemaakt worden. Dat zit er allemaal bij in. Bij die 127.000. Ja hoor, tuurlijk, tuurlijk. Het is toch te bizar. We hadden gewoon worden. even naar die vakvrouw moeten gaan... van eigen huis en tuin lekker leven. Die maakt dus van wat pellets maakt ze gewoon een prachtige schommelstoel. Ja. Die had die hokjes moeten maken. Nee, goed. Ze worden wel gebruikt. En het is, ze vallen eigenlijk over het feit dat ze zo duur is, zijn. En, uh, het maf is ook... Ja, ze worden sauna's genoemd... omdat uh, een dennengeur inhangt. Oh. oh ja, is dat van die Dennegeur die ook oh, bij de wc hebben, hebt hangen? Ze, ze hebben speciaal oh, hout geïmporteerd. Helemaal ver vanaf, ja. vanaf de poolgrens daar. Ja, ja goed. Oh, het, ja, ja, het, ja. Het, er moet echt naar gekeken worden. En het schijnt dus dat de Rijksvastgoedbedrijf, bevestigt dat aan de Telegraaf. Een bedrijf die wordt soms ingehuurd om dingen te, te regelen. die echt buiten veel geld kosten. Ze hebben bijvoorbeeld een vergaderzaal verbouwd voor 4 ton. Een zaal, hè? Niet een gebouw, een, een zaal. Ze hebben bijvoorbeeld een schilderij laten ophangen. Waar wil je hem nou? Nou, hier. Nee, doe het toch maar daar. Nou, ik weet het niet. Doe maar daar. 1200 euro om een schilderij op te hangen. Niet het schilderij erbij in. Alleen op te hangen. Plus minus hebben ze een kur. Ik denk ze toch kruk. maar eens aan een ander bedrijf moeten... Ja, uh... denk ik ook. Een kruk hebben ze een keer moeten huren. Ik ja, ik wil een kruk erbij. Nou, wat voor kruk? Nou, ik weet niet. doe maar een kruk. 500 euro kostte dat. Uur, met... hè? Dan mogen ze hem niet houden. nee. Huur. En zo zijn er meer dingen die kosten ongelooflijk geld om dat dan door het bedrijf te laten inhuren uh, of. Nou ja, het laten regelen. Verschrikkelijk. Ja. Bizar. Nou, ik heb. Uh, mocht je nog stiekem willen trouwen in Las Vegas. Nou. Je kan je niet meer laten trouwen door Elvis Presley imitatoren. Die is toch dood? Ja, maar ja. die imitators. Oh, imitators. Die, maar het licentiebedrijf Authentic Brands Group. dat de naam en het imago van Presley beheert heeft volgens TMZ alle trouwkapellen in de Amerikaanse gokstad bevolen... om ermee te stoppen om de naam van de zanker te beschermen. Oh. Het bedrijf heeft brieven gestuurd. En uh, het is nog niet duidelijk waarom ze nu pas actie onderneemt. Want in Las Vegas vertrekken elf elf Elfessen, hè, de, al decennia huwelijken... en de bruiloften leveren in de stad jaarlijks zo'n 2 miljard dollar op. En uh, trouwrij met prestige imitatoren zijn goed voor een groot deel daarvan. Ik denk ook van ja, moet je dat nou nog steeds... Uh, is, ja. het beschermd, of noem je, is het een uh, beschermd iets? Een, ja, een, ja, <laughs> ja, ja, net als jij je uh, misschien uh, wil laten inzegenen hier in Nederland door André Hazes of zo. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Dat mag dan ook niet zomaar natuurlijk, hè, want die staan ook gelijk al klaar met... Uh, ja, ja, betaalt u hier maar. Oh ja, ja, ja. ja. ja. ik vind het zo leuk, die documentaires en die uh, musicals van uh, André Hazes. Oh, ik heb er een hekel aan Rachel... Uh, nog even een, een quizvraagje, een popquizvraagje. Wat kreeg Elvis op zijn twaalfde verjaardag... voor zijn, voor zijn verjaardag? Een gitaar. Ja, wat had hij liever willen hebben? Een luchtgitaar. Nee. Een fiets. Oh. Ik had liever een fiets willen hebben. Maar dat heb je toch goed gedaan. Kan je de dorpje nog eens een keer uit? Een in So hard, but enough.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 Een man met een scherp randje op zijn stem. Altijd leuk om te horen. Clinton Kane en Go to Hell. Oh, even een tandje minder zeg. Jezus man. Nou goed, het is uh, toch wel een week vol uh, mensen die zomaar verdwijnen of niet meer. We hebben het over Gino natuurlijk. Die is uh, in... Um, ik weet het, plaatsnaam heb ik wel opgeschreven, maar... Uh, nou goed, weet je waar. Die is nogal al twee dagen zoek. Ik ben nog steeds op zoek naar uh, Tanja Groen. Dat spreekt mij tot de verbeelding. Omdat ook Tanja Groen uit Schagen vandaan kwam. En ik heb heel lang in schagen gewoond. En ik heb ook wel zelfs met de vader van Tanja Groen gewerkt. Dus uh, uh, uh, uh, ja, dat is toch wel bijzonder dat mensen gewoon verdwijnen dat je ze nooit meer terug kan vinden. Dat is bizar. En natuurlijk in Den Bosch is er een, uh, een dochter en een, um, een, een moeder gevonden in een huis. En die zijn ook plus minstens twee weken geleden overleden. En uh, daar zijn ze ook aan het zoeken. Hoe zijn die uh, om het leven gekomen? En de buurt had slecht contact met elkaar. Ook slecht contact met hun. En uiteindelijk hebben ze allerlei camera's van tevoren bekeken. Alle Mensen hebben natuurlijk camera's bij de deur. En kunnen uh, achterhalen dat er eigenlijk niemand dat huis is binnengekomen. En eruit is gegaan de afgelopen twee weken. Toen uiteindelijk hebben ze de deur geforceerd. En vonden ze uh, de, man, uh, de, de, de, de vrouw en, en, en dochter uh, dood op de grond. En dan het, ja, wow. bizar allemaal. Dus... M mijn uh, boodschap is, let op elkaar. <laughs> Houd elkaar vast. Houd elkaar ja. vast. Maar hey, ik zie hier wel uh, dat er nu een man is vastgehouden. Oh, oké. Okay. In, in de vermissingszaak van Gino. Ja. Of het goed nieuws is, weet de familie nog niet. Nee. En de man is vannacht om vier uur aangehouden in zijn woning in Geleen. En het jongetje zelf is nog niet terecht. Maar ze zeggen ook al, uh, de woordvoerder namens de politie... zegt wel je op een doorbraak. Maar het is voor de familie nog onduidelijk of dit zo is... En uh, Gino is helaas nog niet gevonden. Nee. Dus dit was de laatste update. Die was van. Uh... Vier over half tien net, dus uh, okay. 20 minuten geleden. Ja, ja mijn gevoel dacht ik van... Ligt eens in scheiding, heeft die man bijvoorbeeld dat kind meegenomen? Maar dat vul ik allemaal in, dat weet ik allemaal niet. Maar ja, het is heftig. Ik wil zeker als je, als je uh, zelf kinderen hebt, kan je er iets bij dat Je denkt, wat the fuck? Ik heb ook wel eens gehad dat mijn zoon dan in de straat ergens aan het spelen was. Maar waar is je aan het spelen dan? En welk huis? Ik weet het niet. Ja. Je hebben het dan over gaan aanbellen. Dan zit hij gewoon weer gewoon met trampolinetjes hier. Ja, zo brengen. gaat dat gewoon. Ja. Vroeger ik ging ik naar school gewoon zomaar met een... Meisje mee en mijn ouders die kwamen nooit ons ophalen of zo. Nee. En uh, als je maar op tijd thuis was voor het eten. Belangrijk. Ja, en voor want de rest. Uh... Goed eten is belangrijk. Ja. <laughs> en dan, dan was ik ergens aan het spelen, Dat vond ik gezellig, want daar was het dan niet zo druk als bij mij thuis. En dan was het, dan Moet je niet naar huis om te eten? Ik zeg: Nee hoor, dan had ik helemaal geen zin om weg te gaan. Nee. Dan nou, ga toch maar naar huis dan, weet je. Dan ben ik <laughs> ja, gewoon uh, de deur uitgezet. Nou jezus. Ze je prachten je ook niet, hè, Wat het nee. gevaar ik daar door gelopen heb. Jezus, man. Trouwens allemaal. Ja. Prettig weekend. Tot volgende week. Hoi hoi. Bye. Yeah. Hey.